2 uur. Gert bij het NOS Journaal. Bij een pluimveebedrijf in Zoeterwoude is vogelgriep vastgesteld. Alle 28.000 dieren worden vandaag geruimd. Het bedrijf heeft geen buitenuitloop. Dat kan erop wijzen dat het virus met laarzen naar binnen is gelopen. Deskundigen vermoeden dat vogelgriep door trekvogels wordt verspreid. Rond het getroffen bedrijf in Zoeterwoude is een 10-kilometer-gebied ingesteld... waar een vervoersverbod geldt. Daarin liggen nog vier andere pluimveebedrijven... die zo snel mogelijk worden onderzocht. De afgelopen weken zijn er verschillende meldingen geweest van vogelgriep. De eerste uitbraak was in Hekendorp. Daarna volgde Ter Aard en Kamperveen. Een week geleden werd het landelijk vervoersverbod vanwege vogelgriep opgeheven... en werd Nederland opgedeeld in vier pluimveenregio's... waartussen zo min mogelijk contact is. In Italië is onrust ontstaan rond een veelgebruikt griepvaccin. Er zouden de afgelopen tijd twaalf vooral oudere mensen zijn overleden... nadat ze een griepprik hadden gekregen. Nog niets is bewezen, maar er worden op grote schaal voorzorgsmaatregelen genomen. Honderdduizenden vaccins zijn uit de schappen gehaald... en het vaccin wordt uitgebreid onderzocht. De producent van het vaccin Italië denkt dat er niets aan de hand is. Als er nu iemand sterft na een vaccinatie... wordt in de pers onmiddellijk een link gelegd met de griepprik... zonder dat er ook maar iets is bewezen... staat in de verklaring van het Italiaanse bedrijf. Een 61-jarige inwoner van Groningen is aangehouden... omdat hij een inbreker in elkaar heeft geslagen. De dief ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis... Er was vannacht door de bewoner betrapt, waarna er een worsteling ontstond. De bewoner heeft de politie gebeld en is meegenomen voor verhoor. Of er sprake is geweest van noodweer, kan de politie nog niet zeggen. In Terneus is vannacht een man doodgeschoten op straat. Na een melding vond de politie in de buurt van de markt een zwaargewonde man die even later overleed. Ook werd een man aangetroffen die licht gewond was. Hij is aangehouden. De politie heeft de identiteit van de doden niet bekendgemaakt. En ook nog niet duidelijk wat de aanleiding is voor de schietpartij.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 Roller. Mm -hmm. mm -hmm. nothing here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 Nou, we gaan, we, we beginnen er met de wedstrijd. Zeggen, hoor. Nee, we beginnen met nee? wedstrijd van okay. uh, afgelopen vrijdag, uh, Maurice. Hier oh, wil de spanning echt op. Ja, Toen speelde FC Dordrecht tegen Willem 2. Flink gescoord door Willem 2.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 op dit moment kan zien in de airtime. De, de, de, de airtime, ja, dat moet ik even uitleggen, waarschijnlijk. De momenten, het aantal keren dat nummers gedraaid worden op de radiostations, waardoor de hitlijsten worden gemaakt, Daar heb ik eh, geen clean bandit erin staan. Wel een hele mooie nieuwe nummer 1 zie ik hier zijn. Hm. Okay. Maar goed, uh, in ieder geval dat. Helemaal goed, nou, de wedstrijd die vanmiddag om half heen gestart is in de Eerde Divisie is inmiddels ten einde. We hebben het over Ado Den Haag tegen Ajax.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 Oké, okay, dat wat betreft de zandsculpturen. We gaan even lekker dansen, dansen, zeggen, met Albatras. Dat was Aaron Chopra en Ahmed Abatros. Zometeen het CFM weerbericht gaan we doen naar deze van Narada Michael Walden. Hier is Kimmy, Kimmy, Kimmy.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 Nog steeds een lekker plaatje hoor, Maurice. Ja, maar het is wel een beetje koud om te ja, doen hè? Dat, is, dat is waar, dat is waar. Dan heb je ook weer een punt. Maar wel hele heel lekkere muziek, hoor. De, de hymn en de skinny dipping. Nou, we zeiden dat. De wedstrijden om half drie zijn inmiddels gestart in de divisie. Een tweetal wedstrijden vanmiddag, Maurice. Ja, een tweetal wedstrijden inderdaad. Uh, FC Twente tegen FC Groningen. En Excelsior tegen Pec Zwolle.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 Ja, het was uh, te korte uh, dag om uh, de, de supporters te regelen qua vervoer en zo. Geloof. Ja, de politie uh, die kwam ook uh, minskracht tekort. Ja, helaas. Dus dat wordt vervolgd wanneer die wedstrijd wordt gespeeld. Een levend ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En de website van CFM is geheel vernieuwd. Dus ga eens kijken op www.zfmzandvoort.nl A van Wop. Hè. Altijd aan het eind van het jaar dan wordt de muziek van Line Origin in één keer populairder. Dan hoor je heel veel platen van hem loskomen. Zo ook bij CFV Alvoort. Je hoorde ditmaal My Destiny. Nou, Er wordt inmiddels uh, redelijk gescoord in de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn in de eredivisie. Daarover naar het volgende plaatje meer info. tussen Elton John en Dee, dat was Don't Go Breaking My Hearts. Nou, we gaan eens even kijken wat er dan zoal gescoord is in de tweetal wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn in de eredivisie. We beginnen met FC Twente tegen FC Groningen. Nee, want die hebben later gescoord. We beginnen met Excelsior tegen Peck Zwolle. Oké, okay, wat jij wil. Want uh, Nijland <hup> die heeft voor Zwolle in de 17e minuut gescoord. En in de wedstrijd FC Twente tegen FC Groningen heeft De Leeuw in de 19e minuut gescoord. Okay. Dus daar staat er 0 tegen 1 voor bij de wedstrijden. Dus Groningen staat voor en Pek Zwolle. Juist. Dus ik weet een collega die daar heel blij mee is. Of wie? Ja, albert Vos. Oh ja, die is voor uh, Groningen, hè? Voor Groningen en ook een beetje voor Pek. Dus... Ah, kijk, dat doet hij goed. Dus albert mocht je luisteren, het gaat heel erg goed, hoor. Je kan gewoon daar rustig in Spanje blijven. Ja. En hier is de nieuwe Welen. Tell me where we're running to. Cause maybe this old cowboy's lost his way. Singing Lou, what's that you think? I should call her up and save this. Can I save this? Singing Lou, cause you're damn tired of my blood. into the ocean deep can feed them like the fishes down below